Vrijdag, 16 januari. Jongens, we zitten al de held van januari. Van het deprimerende januari. De maand die altijd eeuwen duurt. Goed, vandaag vliegt de dag zo, zo sneller voorbij. Voor je het weet is het 17 januari. Dit is de mix marathon bij Slam. Iedere vrijdag 24 uur lang de beste DJ's in de mix. Met dit uur de man uit Boksel. Uit het zuiden van Nederland. Een uur lang in de mix. Dit is Sam Veld. Hij begint met Everglow. Say people go, this particular diamond was extra special. Walmer, zijn club edit van Michael Jackson. Dangstap in de mixmarathon bij Slam. Het is weer lekker hier, knalt uit de speaker. Slam mixmarathon vanuit Steenwijk met de vloerenleggers. Groetjes, Michael. Yo, ja, Hoe ga je dat weekend inleiden vandaag? Natuurlijk met de Slam mixmarathon aan, maar daarnaast ja. gaat het uh, gaat er in het weekend nog gedronken worden. Of heb je nog een verlaat kerstiné met vrienden? Misschien wel een weekendje weg, wie zal het zeggen? Laat van jezelf horen, hoe zien jouw plannen eruit? Vier het met de Mix Marathon op Slam, met een uur lang in de mix. De warmste beat van Samveld. Dit is de Mix Marathon bij Slam. maar dat om bij Slam. Kubrick en Dism in de mix gegooid door Samveld. En is je nog geluk gisteren? Heb je tickets gescoord? Of stond je wederom in die enorme wachtrij? Ja, ik heb het natuurlijk over Bruno Mars. Is mij niet gelukt, wederom niet. Nee, ik ga niet. Ik heb geen tickets kunnen fixen. Ja, ik baal enorm. Godzijdank vandaag. Hier geen wachtrij. Ik kan het niet meer zien, die nummertjes. Gewoon heel de dag op Slam. Gratis de beste DJ's in de mix met later vanmiddag... Ja, de man die nog in de circo staat vanavond. Frankie Rizzardo, hoor je zo meteen vanaf drie uur. En eerst een uur lang in de mix van zijn eigen Samveld. Ja, dan kan hij het ook niet laten om zijn eigen is te draaien natuurlijk. Samen met LO Black, MC4D. Dit is Heeson bij Slam. Hey son, I want to show you how the world is big and beautiful. Hey son, I wanna tell you how anything you dream is possible. Ja, je... Ik zat een uur lang in de mix Sam Veld en ik zeg... Hallo Anouk! Hallo! Hallo Anouk! Ja, jou staat een heerlijk weekend te wachten. Jazeker! Vertel, wat ga je doen? Wij zijn uh, nu uh, net in de auto betrokken naar Oostenrijk. Dus uh, wij gaan een weekend, of een weekje naar een skivakantie. Lekker zeg. Hey, en uh, ja, lekker de kaal opzoeken. Dan is de hamvraag, als je op skivakantie gaat... Ga je dan voor de ski of uh, kan je ook een beetje skiën zelf? Nee, ik kan wel een beetje skiën, maar uh, daarna wel apreskiën. Daarna precies, maar uh, geen gevalletje... Pieten! Nee, nee, dat gaat helemaal goed komen. Gewoon heel uit terug thuis komen. Ja, nee, dat komt het goed. Kijk, gelukkig. Nou, knal die mix maar dan toch lekker aan en vlieg je zo naar Oostenrijk. Zeker, gaan we doen. Allright, veel plezier, doei doei. Dank je, doei. Ik I'm a Go all night long till the early morn It goes on and on. You'll be like my favorite song. Let the beat go all night long. Happy Beast van Samveld, ook gewoon de dikke beukers van armen van Buren... in die set van Samveld, joh, on en on in de Slam Mix Marathon. Iedere vrijdag de beste DJ's in de mix, 24 uur lang. Ja, met nu echt een dikke classic in de remix. Ja, we hebben de Mix Marathon Track of the Week gehad onlangs... van Disclosure Insomnia. Maar er is weer een remix verschenen van Insomnia. Dit keer van Martin Trevi. Zijn remix van Insomnia hoor je nu in de mix van Samveld... in de Mix Marathon bij Slam... sleep I can't get no sleep Onze eigen Samveld. Volgende week vrijdag om 9 uur is hij weer terug met een nieuwe mix. Was de gast in de Mix-marathon. En zometeen, vanaf 10 uur, hoor je een uur lang in de mix. staat Satie. Komt eraan. Slam. De Slam Mix-marathon. Elke vrijdag. 24 uur in de Mix. Je kunt het nieuwe jaar natuurlijk beginnen zoals elk ander jaar. Minder drinken, gezonder eten, vaker sporten. Saai.